Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland komt met extra hulp aan Oekraïne. Het kabinet trekt, trekt 80 miljoen euro uit om het land te helpen. Het grootste deel van het geld gaat naar hulp bij de wederopbouw van het land. Er komen projecten om mijnen en explosieven op te ruimen. En ook gaat er geld naar professionele hulp voor slachtoffers van verkrachtingen bijvoorbeeld. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Russische soldaten vrouwen hebben verkracht in Oekraïne. Het steunpakket van Nederland werd bekendgemaakt in Kiev... Daar waren twee Nederlandse ministers op bezoek. De Nederlandse militair die gisteren in Irak een kogel in de borst kreeg... is geraakt door een collega. Tot nu toe wisten we alleen dat de man gewond raakte bij wapenonderhoud. De marechaussee zoekt nog uit hoe het precies mis kon gaan. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar een ziekenhuis in Baghdad gebracht. Hoe het nu met hem gaat, dat weten we niet. Bij de volgende Ajax-PSV mogen geen supporters van PSV komen. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten. Bij de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal vorige maand ging het niet helemaal lekker. Zo waren er antisemitische spreekkoren, zongen fans kwetsende dingen richting oud-PSV'er Ihataren en Bergwijn. En er werden dingen vernield. Op 6 november komen de Eindhovenaren weer op bezoek in Amsterdam, maar dus voor een keertje zonder fans. Geen mis, maar een visverkiezing. Afgelopen weekend kwamen honderden mensen bij elkaar voor het grootste kooi-evenement ter wereld. Daar deden 620 vissen mee en die van Ramon won de eerste prijs. En waarom die heeft gewonnen? Dat zou je aan de jury moeten vragen, maar ik denk uh, een hoop geduld. Ik, uh, ik heb de vis zes jaar in mijn vijven zwemmen. Ik heb hem gekocht uh, op 56 centimeter en uh, ja, door laten groeien tot 82 nu. Je kunt natuurlijk kun je wel een stukje voorspellen, alleen uh, ja, het blijven levende wezens, dus je zal uh, ook een stukje geluk erbij moeten hebben. Ja, en het winnen van zo'n grote prijs deed veel met de hobbyist, hij hield het niet droog toen hij het hoorde.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 Ja, de ironie van het verhaal van deze Alternative FM... waar we mee begonnen zijn op deze 18 augustus... is dat Three Point Landing... want daar hebben we het over, over deze band... die zitten bij de concurrent vanavond tussen 7 en 9. bij de stand of halen. te verhalen, maar ja, ik vind het wel grappig... om dan te beginnen met Gleaming Eyes. Vanavond zijn ze live daar te horen. Maar we zijn bezig om ze ook hier naar deze studio te trekken. Dus niet gedreurd. Het zal waarschijnlijk ergens in september worden. Wellicht in... Samen we, uh, spraken met. Nou ja, samenspraak. Uh, in combinatie. Ik moet het goede woord hebben. De, in combinatie met Jason Gwen. Die wij op 8 september sowieso hebben gestrikt. Maar Jason speelt maar één uh, nummer a cappella. We gaan natuurlijk ook uh, uiteraard uh, met hem praten over uh, zijn muziek. En over ja, de maatschappelijke dingen waar hij uh, bij betrokken is. Maar op diezelfde dag hopen we dan ook uh, Three point leningen hier in de studio uh, te krijgen. Maar dat uh, zal nog even op zich laten wachten. Het is sowieso concurrentie. Want ik ben ook mijn Volendamse luisteraars uh, waarschijnlijk kwijt. Want het is waarschijnlijk de laatste keer dat Dandelion uh, vanavond... Uh, even bij elkaar uh, zitten. Dan zal het wel weer even een tijdje gaan duren... voordat ze weer opnieuw uh, gaan spelen. En dan heb ik het over Wouter Tol... Koen, Klusien... Joey Carragat. en natuurlijk uh, de man om wie het draait, Paul Bond. Want uh, ja, uh, ze spelen in Café Lennon. Dat uh, schijnt ergens in Volendam uh, te zijn. En dat uh, is ook As We Speak uh, bezig. En ik dacht... ach, als Den Liner er dan toch uh, uh, ja, bezig is vanavond... en uh, je zit uh, toevallig een beetje te luisterfinken en je ziet in de buurt... daar uh, in Volendam, dan zou ik zeggen... ga erheen, Want dit zou je nog kunnen aantreffen... in Lennon en Aldaar. Ik weet niet of het in Volendam is, maar kijk maar eventjes. Dan the Lion, alweer van een tijdje terug... met What a Nice Surprise...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 Mijn thuisavond. mijn thuisavond. mijn thuisavond. Het zal niet lang meer duren, want uh, volgende week uh, is Yves Beerensen hier in het dorp. En uh, dan nodigt hij meestal uh, wat artiesten uit. Oogine komt bijvoorbeeld, dus dat is uh, een van uh, de mensen die uh, optreedt. En ja, als je dan toch op een gegeven moment uh, bezig bent, misschien te luisteren, beste Yves. Dan heb ik nog wel even een tip. Deze dame die uh, komt uit Nederland uh, is uh, met een nieuwe single en uh, komt uit de musical Scene. Ashanti heet zij. Ashanti Lavoy helemaal. En het nummer dat heet Thuishaven. ik heb hem uh, van de week uh, heb ik hem eventjes gespot. Dankzij Maxim Oostenbrink, want dat is degene die dit werkje geproduceerd heeft. En Ashanti komt oorspronkelijk uit uh, wat ik al zei, uit de musical Scene. Maar ze heeft eigenlijk min of meer een beetje haar grenzen proberen te verleggen. En ze probeert hem eh, ook in de popmuziek eh, het nodige eh, te laten horen. En ik denk dat ze daar meer dan goed in geslaagd is. Zou zomaar eh, dinsdag in het eh, programma van de nog wel, zo, zomaar Jaaps kutnummer kunnen worden. Goed, ja, tegenwoordig eh, moet ik dat zo zeggen. Want anders dan begrijpt niemand dat. Eh, Mocht je daar ook in terechtkomen als uh, muzikant, dan uh, is dat dan wel een eervolle vermelding hoor. Want uh, het is altijd de kunst om ervoor te zorgen dat je, dus uh, in die zin, uh, juist een beetje mooie nummers laat horen. Dit is een ex nummer 1. Uh, nou, hij staat wel vrij hoog, moet ik zeggen, in de Indie Excel-lijst. Deze uh, Sunrise Paradise, het nummer dat heet Older. En een aantal weken geleden had ik uh, een gesprek met één van de twee bandleden van de Sunrise Paradise. Andermaal nogmaals. Sunday morning are on the movie screen my gaze is shifting out the room into the other scene i stop believing in these stories i grow older and older Uh, of tenminste, dat was ze, Timmy de Minus, Als ik het uh, goed uitspreek, en Love So True, ze doet eigenlijk uh, bijna alles in eigen beheer, het uh, hele uh, uh, productieproces. Uh, ja, dat heeft ze daar heeft ze ook uh, mensen voor die dat uh, voor haar doen. En een van de eerste werken die ze eigenlijk heeft uh, uitgebracht is A Love So True. Uh, nou, er zijn er wel meerdere, maar dit uh, is um, de single waar we het uh, de komende tijd even proberen mee te doen. Daarvoor hoorde je een, uh, eigenlijk ook iets um, wat, wat uh, behoorlijk hoog in de lijsten staat. In Nederland uh, zijn er ook nog radiostations actief op het internet. In die Excel is er zo eentje en die uh, hebben een lijst op de zondagmiddag tussen 12 en 3. En dat is de Free Chart 40, als ik het wel heb. En daar stond de Sunrise Paradise. Die stond daar vrij hoog genoteerd. Uh, is trouwens wel heel erg leuk. Want uh, Eruption Artistiek bijvoorbeeld. Met HH, ja, dat uh, nummer. Dat heeft uh, bijvoorbeeld op nummer 1 uh, gestaan. En een ander uh, nummer 1. Dat is de huidige nummer 1. Die zit straks ook nog verstopt in dit uh, programma. Dus dat is één ding. En dan moet ik nog even één ding rechtzetten. Want anders uh, krijg ik toch eigenlijk een beetje op mijn sodemieter. Het is altijd goed dat er uh, ook nog collega's uh, luisteren. En er is er één die zegt. Wij zijn geen concurrenten. Nee, wij zijn collega's. Inderdaad. Dus uh, Rudy Nicola, die uh, daar in uh, Haarlem zit met de uh, Sound of Haarlem, is gewoon een collega. En uh, da, ja, we zitten af en toe een beetje vliegen af uh, te vangen. En uh, we noemen dan een beetje de gekscherend, een beetje de concurrent. Maar dat is dus niet zo. Uh, en waarom? Dat heeft alles uh, te maken met 3-point lening. Krijgt trouwens net een Instagram uh, bericht uh, van ze. Uh, dat ze dus vanavond daar uh, te horen zijn. Uh, maar goed, uh, wij, wij zijn ook bezig met ze naartoe te halen. Want ja, kijk, als je dan in het filmpje uh, een, ja, een beetje akoestisch iets laat horen... dan, uh, dan is het natuurlijk kip, ik heb je. Want dan uh, ben je ook in staat om dat te, te kunnen doen. En als ze dan ook in, uh, op de tweede donderdag van september gaan komen... dat is vers 2. We zijn trouwens, uh, want uh, we hebben 1 september... daar zei ik al dat we dan niks zouden doen... Dat is nog maar de vraag. Want uh, we, uh, we hebben straks, als het goed is, uh, de nieuwe single van Nien. En Nien is ook straks, uh, die is eigenlijk al net te horen geweest uh, bij uh, collega Nicola. En uh, zij mochten daar ook uh, haar single aanprijzen. Haar nieuwe single, Friday, die, uh, die zul je morgen ook uh, tegenkomen. Bijvoorbeeld op 3 voor 12, waar wij dan weer mee samenwerken. En die single die gaan we straks ook uh, laten horen hier uh, bij Alternative FM. Dus dat komt helemaal goed. Er komt trouwens nog veel meer aan. Uh, want als het goed is, gaan we eind september uh, nog een interview doen met... De leden van Low Addicts. En uh, je hebt net in Zandvoort draait door een oude nummer van ze gehoord. Toen ze nog... ...onder die jouwe naam uh, bezig waren. En daar zat ook nog een dame op... ...die uh, Dylan van uh, nog wist toe te voegen... ...in de tijd dat hij aan de Robagda-woord meedoet. Dat is Daks niestig geweest. Maar daarna is uh, het uh, eigenlijk een beetje crescendo uh, gegaan... ...met uh, Low Edict uh, Sound System. Nee, Low Edicts, kleine correctie. Want uh, ze gaan op 24 september... ...maar dat uh, ga ik je straks ook nog uh, meer vertellen... ...in Patronaat een optreden doen. En wat ze dan gaan doen... dat hoor je straks allemaal in het derde uur. Want uh, dan komt dat ene nummer... Hè, dat nummer wat ik uh, net bij bijstand antwoord... draait door, heb uh, gedraaid. Ook nog eens een keer voorbij, dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, nog meer... Uh, nieuws en werk... is bijvoorbeeld... van deze dame... Donata Kramers kent iedereen er nog? Ja, volgens mij vast wel. Maar als je een goede luisteraar van dit programma bent, dan weet je dat. Want zij was ooit onderdeel van Uberich, die in 2012 de Grote Prijs van Nederland wisten te winnen. En daarmee ja, hadden ze toch naam gemaakt. Alleen die band is niet een lang leven beschoren. Want die bestond ook uit uh, Ciao Lucifer Lid. Dat is ook de huidige uh, Ciao Lucifer Lid. Marnix Dorrestein. En dat bleek ook nog uh, later een uh, begnadigd producer zijn. Want uh, als jij gevraagd wordt door Herman van Veen om een album op te nemen... dan zeg je daar ook geen nee tegen. Ziet natuurlijk wel een klein linkje in. En deze Donata Kramars uh, maakte toen daar deel uit van. Van Ubrich. Uh, maar goed, zij uh, verkoos ook nog een ander pad. Namelijk het pad van No Soyo. Dat is een, uh, een beetje een alternatief jazz indie bandje... wat ze daarna heeft opgericht... Klinkt ook leuk, maar ze heeft ook nog eigen materiaal gemaakt. Niet zo lang geleden, ik geloof vorig jaar, heeft ze ook nog wat werk uitgebracht. Maar prompt ineens, was het ook deze week ineens raak met, uh, met een nieuwe song. En ik denk, ja, dan laten we hem ook horen. Hier is Donata met haar nieuwe single en dat nummer dat heet Imagine. Hold my hand So I can let you go One last time, understand Strong enough to survive. This bitter, sweet goodbye gets harder with each second. I hate to see. In. You're willing to dive right in Open to face change I still care About you waren ze. Koolbak... zo heette de band. En het leuke, ze komen... uit Uithoren, dat uh, één. Maar wij hebben nog... niet eens zo gek lang geleden ook een band... uit Uithoren gehad. En hier over de vloer gehad. En uh, die mannen die heten Liveblot. En iets daarvoor hadden we ook nog... Simulation Adaptation. Dus ja... het, uh, het is daar een muzikaal nest. En uh, ik uh, moet je zeggen... dit zijn heren... die al wat langer bezig zijn... En het is ook niet zonder een reden, want we hebben de frontman aan de ben, Harold Vlug. En goedenavond, Harold. Goedenavond. Ja, uh, want ik zeg het goed, zo'n beetje. Hè? De, de naam ook, hè? Die discussie, uh, ik, weet je, het is goed. Je hebt het uitgesproken en laat het gewoon maar bij. Nee, maar gaf, vertel maar is het maar. Hoe heet het dan? Uh, dan ben ik het een nee. beetje op zijn. Het is vroeg, het is, het is Duits eigenlijk, maar dat is... Koeibak. Over, over, over opa kwam uit Duitsland, ja. en die heeft heel wat reizen gemaakt. Het is een heel lang verhaal, maar... Ah, het, dus het is Koeibak? Koolbak. Koolbak. Koolbak. Koolbak. Koolbak. Ja. Oké, okay. Koolbak. Koolbak. Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik doe mijn best. Uh, of ik het, uh, <laughs> of ik het uh, heel goed ga uitspreken, dat weet ik niet. Uh, maar ik uh, heb even gelezen. Jullie zijn toch al een uh, wat lange tijd, en zeker jij uh, bent uh, al een, uh, eigenlijk een hele lange tijd in die muziekwereld actief. Ja, klopt. Ja? klopt. Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk uh, uh, heel lang. Heb ik in, uh, op zich wel een, een onder het maaiveld opererend bandje gespeeld, uh, natuurlijk zijn de meeste, hè? Uh, die onder het maaiveld... Uh, zeker, ja. zeker. Nou, maar ook heel lang. En dat we wel gewoon alle, alle middelgrote zaaltjes in Nederland wel hadden gespeeld. Mm. Maar na twaalf en half jaar was daar de koek van op. Mm -hmm. En uh, toen ben ik uh, eigenlijk met twee dingen tegelijk bezig gegaan. Is dat is koolbak, dus dat eigen liedje schrijven. En ik, ik had toen opeens... Ik deed het eigenlijk nooit meer in een punkbandje ook nog even gespeeld. Mm -hmm. En uh, dus er, er liepen twee projecten naast elkaar. Ja, er kwamen de kinderen en uh, nou, dat soort dingen. Dus dan uiteindelijk... Uh, ben je heel lang bezig en dan, dan timmer je aan de weg en dan stopt het weer even. En eigenlijk is koolbak nu wel echt iets wat we de laatste, nou dat is het vijf jaar wel actief, uh, waar ik nu echt heel erg actief mee bezig ben. Maar het is inderdaad uh, met, met, met fases en tussenposen en mm -hmm. stoppen en, en starten zijn we, ben, ik, ben ik al heel lang bezig. Ja dat klopt. Dus, dus je bent wel een hele lange tijd uh, al uh, bezig en actief in dat ja, opzicht. Zeker. Ja, zeker. Uh, Maar word je er dan op een gegeven moment ook niet moedeloos uh, van, door elke keer <laughs> zoiets uh, te moeten doen en uh, toch weer, ja, dan, ga, dan kom je weer met, uh, met muziekmateriaal en er zit er weer iemand, uh, ja, dat is het over van de band uh, weer, weet je. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk, weet je, dat is, het is, ik denk dat het, dat het, dat het dieper zit bij mij. Ik vind het gewoon, uh, het is bijna een soort noodzaak om, om liedjes te willen schrijven en ...en dat zo goed mogelijk te doen. En um, het, het is inderdaad heel frustrerend op het moment dat je gewoon weer zaaltjes wil regelen... ...of dat je je plaat ergens uh, uit wil brengen, dat, dat mensen het dan ook kunnen horen. Um, maar ja, dat je, dat, uh, het hoort erbij. En uh, als je, als je, ik, ik kan ook hier prima met de gitaar op mijn slaapkamer gaan zitten... ...maar daar word ik zelf niet gelukkig van. Nee. Uh, die schrijf je natuurlijk ook gewoon zodat het gehoord kan worden. En uh, wij doen gewoon daarvoor wel ons best... Mm -hmm. En ik, ik denk ook eigenlijk gewoon dat dat mij op de been houdt. Dus dat elke keer als je dan mag spelen. Mm -hmm. uh, nou ja, weet je, twee weken geleden stonden we in, uh, in zo'n zomereditie van Paradiso. Dat was verschrikkelijk leuk. Mm -hmm. uh, weet je En dan, dan heb je heel hard ervoor gewerkt. Maar als je dan daar weer staat, dan denk je toch weer van, nou. Dat hebben we toch maar weer even mooi gefixt, weet je. Dus, dus ook, het is ook, het is wel leuk en je krijgt dan weer commentaar En mensen zeggen van wat mooie liedjes. En dan denk ik van nou. Je krijgt er ook meteen eigenlijk weer energie van. Waar je blij van wordt. Ja, er zijn dus altijd toch wel muziekkenners van de bovenste plank. Om even in de woorden van Pepe Fischer te stellen. Ja precies. Ja. Um, nou ja goed, uh, dat, dat is eigenlijk een beetje in de notendop wat je misschien uh, in de afgelopen jaren gedaan hebt, maar uh, deze band uh, die is, nou moet ik even goed uh, nadenken volgens mij, uh, 2014 13, zo'n beetje, zeg ik het goed? Nou, eigenlijk, eigenlijk is het hele idee in 2007 gestart, maar sinds 2015, 2016 zijn we denk ik het ja, begonnen. Ja, uh, Ja, klopt. Ja, met, als... met materiaal uitbrengen en uh, ja. daar heb ik het, uh, dat is het voor mij het, uh, het pijlpunt. Hè? Dus het, uh, het punt uh, waarbij ik eigenlijk heb uh, van, hé, hey, uh, daar zijn jullie eigenlijk een beetje aan de oppervlakte gekomen als het gaat om het materiaal wat jullie hebben uitgebracht. Uh, ja. Uh, nou, ja, je zegt net al, uh, middelgrote zalen, maar uh, is dat dan? Uh, uh, ja, heb je dat uh, met deze band dan ook uh, gedaan? Met Colbak? Nou, deze, deze band was het, uh, ik heb, we hebben even een beetje een, een, een, uh, ja, laten we zeggen, een trial periode gehad aan het begin. Want mm -hmm. ik ging eigenlijk weer met andere muzikanten, ging ik dan mijn liedjes uh, eigenlijk arrangeren. En dat mm -hmm. kostte even wat tijd. En ik denk eigenlijk dat we na twee jaar zoiets hadden van nou, oké, okay, dit is allemaal wel ook gewoon live waardig en, en uh, om, om uit te brengen ook. Ja. Um, dus uh, vanaf dat moment zijn we gaan spelen. En we hadden eigenlijk, uh, nou, dus in 2019 hadden wij uh, onze uh, ja, eigenlijk eerste band-EP echt uitgebracht. Uh -huh. Dus met, met andere muzikanten erbij. Um, en we hadden een toertje op stapel staan. Dus we zaten in Manifesto en uh, de nieuwe Anita in Amsterdam. En uh, nou, weet je wat, allemaal gewoon best wel leuke zaaltjes. Ja, dat zijn best wel uh, interessante zalen uh, waar je uh, je optredens uh, mee uh, kan doen, denk ik zo. Precies. En we hadden nog, eigenlijk nog een hele rits hadden we nog uh, klaarstaan. Maar toen brak COVID uit. Dus uh, eigenlijk gewoon het hele momentum van die plaat en een uh, tour en uh, eigenlijk wel het opbouwen ervan. Ja, dat is eigenlijk een beetje een soort van in, als een kaartenhuis in elkaar gestort. Dus uh, um, we hebben niet zo, uh, met Koolbak althans, uh, zijn we nu eigenlijk gewoon weer een heel klein beetje van voor, vooraf aan begonnen. We hebben alleen nog de contacten uit die periode. Ja, nu hebben jullie, uh, ik zeg het even, uh, ja vanaf 2015, 2016 zo'n beetje... Um, ja. twee EP's of twee albums? Of, uh, ja, het is eigenlijk... het eerste is, Het zijn EP's. Mm. En uh, De eerste was een EP eigenlijk met uh, een soort van verzameld werk... wat ik zelf had opgenomen in mijn studio. Dat is uh -huh. eigenlijk een soort van solo-project nog. Ja. Maar de tweede plaat is wel echt uh, een bandplaat geworden. Ja, dat is ook een EP. Vijf nummers. Ja, ja. En, en nu uh, zijn jullie uh, bezig om de laatste hand uh, te leggen aan de derde... En is, nou, dat dan, is dat nou echt een album of is dat ook een EP? Want uh, ik, ja, het ik beetje, tel er eigenlijk de, zes, hè? Dus. De definitie is een beetje ingewikkeld. Als hmm. je uh, uh, de, uh, de, de, de brokers die alles op Spotify zetten moet geloven... is het vanaf zeven nummers is, het een, is, een, L, is een LP. Zeven nummers? Dus, ja. Sjoen. En we zijn geen progband, zeg maar. Dus uh, dan hadden we ook gewoon twee plaatkanten kunnen vullen met zeven nummers. Maar ja. uh, nee, het, is, uh, het, uh, het, het, het valt officieel onder de term mini-album of album... Okay, dus we mogen het denk ik dan zo noemen, maar het is een heel kort album inderdaad. Hij duurt een half uur zo. Ja. Nou ja, dat is toch redelijk oké okay voor, denk ik. Toch, of niet? De punkband, die uh, doet dat ook, toch? Ja, nou, er zijn... Er 20 nummers op. Ah, laat ik het zeggen, er zijn punkbands zoals... Nou ja, en dat is wel een hele bekende. En onze burgemeester is wel een liefhebber van die band. Dat is Hank Youth. Nou, dan ben je met drie keer met je oren klapperen en ben je klaar hoor. Want het zijn vier nummers en uh, dan, uh, dat is, geloof ik, in tien minuten tijd en uh, ben je klaar. Ja, super. Noch niet eens. Super leuke <laughs> Heb je. Ja, je, je, je zegt ook, je hebt een punk verleden. Wat, uh, wat trek je dan uh, zo aan in, uh, in die muziek? Nou, weet je, wat, uh, het, volgens mij gaat muziek over, uh, uh, over expressie. Uh, en uh, het, het luisteren ervan zeker past bij je gemoed, uh, en het maken ervan ook. Mm -hmm. Uh, ik heb ook heel lang in het begin van mijn carrière in een metalbandje gespeeld, als drummer zelfs nog. Uh -huh. Weet je, uh, punk is gewoon het uitlaten van een soort van agressie en energie. En uh, het is het allerbest als het ook nog samenkomt in een zaal met een hele hoop andere mensen die dat ook zo voelen. Uh -huh. Maar ik merk er elke keer als ik liedjes ga schrijven dat ik gewoon niet zo boos ben. Dus ik, ik denk dat het in de regel er wat, wat relaxter uitkomt. Uh -huh. Maar heel af en toe dan komt er bij Koolbak ook wel eens eventjes nog wat stekelige. Ja, ja, dan, dan... komen uit de hoek. Oh, ja. nee, niet de troepie altijd. Nee, maar dat is denk ik ook wel het uh, leuke, denk ik. Uh, dat je af en toe gewoon ook uh, dat kunt doen in dat opzicht. Zeker. Ja, je, je zegt net, uh, de, de, woedende, uh, de woede komt er dan uit in de muziek. Nou, heb ik ja. vroeger met een radiokollega gehad in de nacht op de vrijdag en dat noemden wij dan woedende mannenmuziek. Ja, precies. Zoiets dus. <laughs> een beetje, beetje beuken op een gitaar. zoiets. Nou, soms kan het echt heel lekker zijn. Ja, uh, ja, ja. Nou, dat... je gewoon weer denken: van ja, hallo, weet je. Een <laughs> dag voel je je boos, en de andere dag voel je je gewoon heel melancholisch. En dan weer een andere dag voel je je vrolijk. En ja, ja. Dat, dan het dan een beetje de muziek. Hoort dat ook bij de leeftijd, denk je of niet? Nou, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad hoor. Die band Toch. waar ik uh, hiervoor in zat, dat was eigenlijk ook had een beetje dat format. Ja. Uh, dat, dat, dat werkt gewoon het beste. De ene keer dan schrijf je gewoon iets wat niet zo heel luid is. En de andere ja. keer dan, ben je gewoon, dan heb je even zin om gewoon alle energie erin te stoppen. Ja, dat, nou, dat doe is. je dan. En, uh... um, nou, gaat je dus dat, uh, dat album schuin streep ep ja ik ben, blijf eigenwijs to the teeth die komt, uh, die komt geloof ik uh, wanneer komt die uit volgende week Yes, to the teeth uh, ja. de 26e augustus ja volgende week dus ja en dan wordt hij ook meteen uh, gepresenteerd in de p60 in de p60 in Amsterdam. mensen dus oh. allemaal in gesvinde uh, spoed heb uh, het naar de p60 daar speelt Colbak. yes en dat is de, de release party is op welke dag dat is een vrijdag, uh, vrijdagavond. Dus meteen op de dag dat hij verschijnt, uh, spelen jullie ook. Zeker. En ja. op dat moment ligt hij ook in uh, de platenwinkel. In de concerto en de plato, plato winkels. Kijk, de betere, de betere winkels, uh, daar ligt het allemaal mensen. Dus uh, ja, uh, ja. Um, goed, even nog voor jullie uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Het uh, wereldwijde website, zou je ons het best kunnen vinden uh, op, uh, in al van onze website, kolbak.com. Dat is ja. niet zo heel moeilijk. Nee. Uh, of uh, je gaat naar Instagram, daar, uh, daar wonen we het meest, denk ik. Uh, en uh, dan tik je band in en dan vind je hem uh, al heel snel. Helemaal goed. We gaan uh, de laatste single uh, draaien. Hier is Up for Air. Appear. Out of the light, out of the light Carry me with you, carry you with me Carry us down and up, when we come up for it All it is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 you still think I'm pretty? Your favorite song, the one from Before I react I'm showing you the best part of me But I'm not giving you still think I'm pretty? Als we het uh, lijstje erbij pakken... van wat er misschien mogelijkerwijs zou kunnen komen... dan is het uh, deze dame er ook uh, bij. En uh, of dat allemaal samenvalt... met bijvoorbeeld poprondes... en finale rondes van de Grote Prijs van Rotterdam... dat moeten we even afwachten... maar deze Jolien uh, staat op het lijstje. Uh, Datzelfde uh, uh, geldt voor Kolbak... Uh, die volgende week dus... in de P60 hun... release show gaan doen. Volgende week is ook hij hier in de studio. En dan hebben we het over Losios... En dat nummer dat heet Paranoia. Ik ben bang noem mijn paranoia. Sociale angst, ja die heb ik voor je. Achter me aan zitten hele hoorden. denk beelden wel, maar ik zie ze voor me.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 maar de tranen van geluk laten, je bent geen puur, maar je hebt wel gepakt Laat ze niet binnenkomen, daar komen winnen in de kooien Gooi sloten weg en al je loonbrug op Ik ging van ontbouwen naar de stille kant Wilde te veel zeggen, want er was wat aan de hand Nu kom ik erachter dat de stilte ook kan praten Laten ze me hangen, grap, dan kunnen ze me laten Hoef niet met je mee als ik achterblijf Tuin is onze zee als ik in mijn eentje blijf drijven Maar zwemmen doe ik niet, blijf op het droge. Laat ik je zo zien, duik in een leegpad van de hoge Ik ben bang, doe me paranoia Sociale angst, ja die heb ik voor je Achter me aan zit op twee terug hadden we hem hier in de uitzending deze Davy Knobel samen met uh, Esther Anna Bouwman, zoals ze voluit heet tegenwoordig heet zij ook Knobel want uh, het is een zegje, want ze zijn getrouwd en van uh, Voyage hoorde je, daarvoor hoorde je uh, Losios volgende week is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf want het is weer de laatste donderdag van de maand en dan uh, mogen we dat ook weer uh, doen met live muziek en dat is deze van Los, uh, Losios het is nog niet het einde van dit uh, programma. Francis Alvond-Lex. you follow me